4 uur. Het NOS-journaal. Job Boot. Demissionair minister Spies van Binnenlandse Zaken... wil niet op de CDA-lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dat zei ze zojuist. Omdat ik in februari 2010, na acht jaar volksvertegenwoordiger te zijn geweest... voor mezelf de conclusie heb getrokken dat dat een fantastische periode is geweest. Maar dat het tijd werd om wat anders te gaan doen. Nou, dat is goed gelukt...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 Voormalig directeur Al Bayrak van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers... ...stapt naar de rechter om een ontslagvergoeding af te dwingen. Minister Leers zei gisteren dat Al Bayrak die vergoeding niet krijgt... ...omdat ze zelf verantwoordelijk is voor haar ontslag. De advocaat van Al Bayrak is het daar niet mee eens. Ja, ik denk ten eerste dat het niet aan de minister Leers is om uh, daar uitspraken over te doen. Want minister Leers is niet uh, de werkgever van uh, mevrouw Al Bayrak. En uh, mevrouw Al Bayrak heeft altijd volledige openheid van zaken naar haar werkgever gegeven over uh, het gebruik van welk bedrijfsmiddel dan ook. En ja, ik denk ook dat, uh, dat de rechter dat zal meenemen in die arbeidsrechtelijke relatie... en de afspraken die daarin gemaakt zijn. Wanneer de zaak dient, is nog niet bekend. De Poolse president Komorowski heeft de excuses aanvaard van de Amerikaanse president Obama. Die had woensdag de nazi-concentratiekampen, Poolse vernietigingskampen genoemd...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 Het weer vanavond en vannacht overwegend droog met opklaringen. Morgen bevolkt, maar ook periode met zon. Alleen in het noordoosten een kleine kans op een bui. Het wordt 13 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. De dagen daarna zo nu en dan een bui, temperatuur rond 15 graden. Aan verkeersinformatie. Het is vrij druk op de weg. Er staat 130 kilometer file in totaal. De files die opvallen op taal 1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Diemen en Muiden, drie kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht... Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is een auto met de aanhanger geschaard. Tussen knooppunt de Nieuwe Meer en Sloot, er staat twee kilometer file. De rechte rijstrook is dicht. Het verkeer staat daardoor ook stil op de A10, de ring van Amsterdam. De A10 Zuid, richting Den Haag. Voor Osdorp staat de zes kilometer. Bij Rotterdam op de A20 richting Gouda, voor knooppunt Gouwe. Acht kilometer na een ongeluk, daar is de weg weer vrij. De A27, Gorkum Utrecht, tussen Noordeloos en knooppunt km. De rechte rijstrook is daar dicht.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 Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mom. Goedemiddag. En welkom terug bij Vrijdagmiddag live. Vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. De laatste half uur met Erik Luit, veiligheidsexpert bij TNO... over de Amerikaans-Israëlische internetaanval op Iran. En we gaan natuurlijk browsen met Bert Brussen. U kunt reageren, twitter ons, hashtag AfroVML. En u kunt ons ook bekijken, vrijdagmiddaglife.afro.nl. Volgens de New York Times is het nu zeker... de grote virusaanval op Iran is afkomstig van de Verenigde Staten en Israël. Het virus zou zijn ontwikkeld al in de tijd van George Bush... De tweede, junior. Maar is door Obama breed ingezet. En hiermee hoopten ze de nucleaire ambitie van Iran te saboteren. Is dit de toekomstige oorlog voeren en hoe verrassend is, er, is het dat dit op deze manier naar buiten komt? Ik praat erover met Erik Luif. Hij is deskundige op het gebied van computerveiligheid van TNO. Welkom. En Bert Brussen. Uh, uh, veel tijd al, Bert, van toen er sprake van was dat Amerika en Israël die deden, uh, overgelezen op internet of niet? Ja, dat was natuurlijk een hot topic. Zeker die tijd. Maar ik moet zeggen dat ik toch wel verrast ben. Jij? Door, door het nieuws nu? Buren? Ja, dat het, dat het echt Obama is. Het is toch wel uh, bijna een oorlogsverklaring eigenlijk. Nou, het, is, het is niet echt een oorlogsverklaring, maar uh, het is, uh, ik denk dat ze het graag geheim gehouden hadden. Maar dat het gelijk is, is, uh, is het tweede. Dat de Israëliërs erop achter zaten, was al wat langer uh, bekend. Uh, unit 8200 van, van de Juna 8200 van de Israëlische Defensie. Er was een generaal die is met pensioen gegaan en daar is eigenlijk min of meer gelekt al dat, dat die ermee bezig waren. Ja, maar zowel door de Israëli's als de Amerikanen tot nu toe nog steeds niet officieel natuurlijk toegegeven. Dit soort dingen ga je natuurlijk niet officieel toegeven tot 30 jaar later of zo. <lacht> ja. dat, nou ja. dat hou je zo liefst geheim of... Ja, maar het is meer dan een vermoeden, hè? want die ja. krant is anderhalf jaar bezig geweest. Die heeft allerlei overheidsmensen uh, uh, in Israël, in Amerika, et cetera, uh, gesproken. Wat betekent het voor Amerika dat dit nu op deze manier naar buiten komt? Uh, het is een bevestiging dat, uh, dat men uh, met dit soort dingen bezig is. Maar eigenlijk weet iedereen dat, uh, dat alle supermogendheden bezig zijn... met, uh, met stiekem dingen, met, uh, met virussen, wormen, uh, hekaanvallen. aanvallen. Ja, maar doen ze dit dan onhandig? Want er was ook nog al sprake eerder hè, van een lek, waaronder onder andere... Waardoor het, uh... Nou, uh, uh, ik heb met mensen gesproken die... Min of meer dat dingen aan het analyseren zijn... want uh, er is maar een heel klein deel nog geanalyseerd. Maar een van de componenten was eigenlijk kwaliteit... Dat niet zo goed. Niet zo dat was het integratorcomponent die, die een aantal modules ja. bij elkaar bracht. En daar zijn wat programmeervaatjes in geweest. En daardoor is die eigenlijk verder verspreid en buiten gekomen als dat de bedoeling was. Ze hebben ook maar 20% bereikt begrijpen. Want ze ja. wilden inderdaad uh, de centrifuges van de kerncentrale platleggen. Althans, de, althans het systeem daarvan. En volgens mij is maar 20% ook echt daadwerkelijk platgelegd. Of wel 80% van die bot heeft gewoon niet gewerkt. Mm. Ja, dat is, dat is toch wel schokkend te noemen voor, voor, een, voor een gezamenlijke actie van Amerikanen en, uh, en Israëliërs zal ik maar zeggen. Ja, maar het, het is een uh, zeer complex uh, aansturing van, uh, van al die centrifuges En als er net toevallig een andere module in zit die ze niet wisten dat die daar zit... aan een technische module van Siemens bijvoorbeeld, uh, of een net andere variant... dan uh, zou het als een keer een deel niet kan werken. Maar, ja, hoe, maar... hoe hebben ze het gedaan eigenlijk? Ze hebben of meer, meer, als ik het allemaal goed begrijp, gewoon het nagebouwd. En die centrale hebben ze in Amerika of Israël nagebouwd. Het zijn een heel snel een, snel ronddraaiende ja, okay, uh, pijpen eigenlijk. Uh, daarin wordt, wordt door, door de snelle rondwetteling wordt de separatie. Je gaat twee verschillende. Splitsingen ja. wordt. Dat bouwen en, ze maar, na, maar, ja? maar, die bouwen ze na. En dat ding moet een hele speciale snelheid eh, draaien, wil je daar een goede optimale stroom uit krijgen. Wat ze deden was dat ding is, is even stil, bijna stilzetten en dan weer heel hard laten draaien. En dan gaan de lagers kapot van. Eh, en daardoor kersen uitval. Dus je kreeg de verkeerde opbrengst. En hoe kregen ze dat virus dan in Iran, in die centrale? Uh, dat hebben ze gedaan nou, uiteindelijk via een onderhoudstechniek. Is, uh, waarschijnlijk een Russisch, uh, zoals het nu getraceerd is, die met een USB-stick... Die uh, is naar uh, de plek. Uh, dus het verhoud, uh, ...plegen. En, oh, dus niet dat, via het internet op afstand? Nee, nee, nee. Dus dan komt het uiteindelijk neer op een James Bond... die dan toch even nog uh, de, de USB-stick nou, in, uh, in het slot moet steken. Er zitten meer uh, James Bond-achtige dingen achter. Want ook in Taiwan hebben ze ingebroken in een, uh, bij een bedrijf om een paar uh, sleuteltjes... DigiNotaar, uh, misschien nog wel bekend. Hier in Nederland de ja. overheidsinformatie maar, via nee, internet? Nee, maar uh, om, om zo'n sleuteltje te, te krijgen om... Uh, eigenlijk ongezien binnen te komen. Een fysiek sleuteltje. Voor de nee, nee, nee, een uh, digitale sleuteltje. Oké. Okay. Nee, ik, dacht, ik, dacht, ik dacht gewoon zo'n gouden fysiek sleuteltje. Nee, wat nog nee, nee, nee, een handtekening voor, uh, digitale handtekening voor een uh, speciale driver. Maar, okay. maar hoe ver zijn we? Want ja, Bertie zegt van ja, het is toch opmerkelijk dat het dan zo misgaat dat er eigenlijk maar 20% van wat ze wilden bereiken bereikt is. Dus hoe goed zijn we, we, nou ja, de Amerikanen en de Israëli's hier dan? Nou, dat weten we niet, niet helemaal, omdat er op deze, deze week is er een ander virus bekend geworden dat ook in die regio rondgaat, het Flame-virus. Uh, uh, die, die ook, regio uh, in die Europa? dat doet, al, doet helemaal allerlei spionage. Uh, maar uh, terug te zien, het zit dat ding er al een paar jaar, uh, twee, drie jaar in, uh, in een hele hoop systemen van, uh, van de overheid en uh, bij particulieren. Dus misschien dus, zijn we veel beter dan we weten. Misschien zit er veel meer maar, in. Het, het werkt via een botnet, toch? Dit, dit, of dit Stuxnet was het? Dus. Stuxnet werkt niet via een botnet. Oh, ik dacht dat het via bots ging. Dat is de uh, eerste die zich echt verbergt... in, uh, in niet de gewone computer zoals u die kent... maar daar via binnenkomt. Maar de, de aansturing van... Uh, motoren en, uh, en uh, nou, sensoren. Hoe het technisch werkt, uh, dat gaat mij al snel boven de pet. Maar waar gaan we naartoe? Wat, wat zal dit betekenen, dit soort uh, middelen inzetten op deze manier? Wat gaat er gebeuren in de toekomst? Nou, dit, uh, dit is sabotage. Uh, Cyber-sabotage. Um, dat zal uh, waarschijnlijk meer optreden. Misschien worden dit soort modules gewoon verstopt... in systemen die uh, cruciaal zijn voor de raciteit, drinkwater, uh, raffinaderijen. En op het moment dat je in conflict komt, zet je een schakelaar om... en gaan dat soort systemen op pad. En vallen onze energiesystemen uit? Nou ja, daar, dat, dat mag je verwachten. Dat Er zijn een aantal landen mee bezig om dit soort te, te, zaken te bereiken. Het is bekend dat energiesystemen, drinkwatersystemen in Amerika... gewoon gehackt worden vanuit, vanuit China. En waarschijnlijk laten ze gewoon wat achter om... De schakel erom te kunnen zetten. En, en de, wij slagen er niet in om dat goed te beveiligen? Um, gister, gisteravond konden we zien dat we, we proberen het allemaal en we proberen het zo goed mogelijk. Maar gisteravond was ook uh, op panorama in, uh, in België te zien. Uh, ja. De, eigenlijk alles wat een mens gemaakt heeft, dat is kapot te krijgen. Mits je een slimme ben en het probeert en, en zolang je dus een mannetje kan sturen met een USB-stick. houd ik ja. wel op. Je kan het dus wel virtueel beveiligen. Je kan er een firewall voor zetten en alles. Maar als een mannetje, dat is dus hetzelfde als met een schroevendraaier insteken. steken. Het gaat via de zwakste schakel. Ja, exact. Ja, Vaak exact. de mens ook. Het, het is, maar dat betekent dat we eigenlijk dat, dat we de hele vele geld aan die F-16's... kunnen we beter in onze zak houden. Want ik bedoel, dat is een gewoon een verouderd oorlogsmiddel. Nou, dit wordt gezien als een nieuwe capaciteit ook van, van defensie. Uh, Nederlandse Defensie is ook bezig om, uh, om in ieder geval hier uh, kennis op te ontwikkelen. Zijn we daar goed mee bezig, in Nederland? Dat uh, zal ons we, we bewaren. Bert heeft er geen vertrouwen in, terecht. We zijn in ieder geval in Nederland uh, is het uh, kabinetsbeleid uh, om, en uh, ook defensiebeleid, om in ieder geval te zorgen dat we ons eigen systeem zo goed mogelijk uh, beveiligen. Uh, capaciteit hebben en kennis hebben om. Uh, in het geval dat er echt een groot probleem is de ministerie van Veiligheid uh, uh, en Justitie uh, te helpen. Mm -hmm. uh, Dik uh, Berlijn is daar ook mee bezig. Uh, de... nou ja, met maar... Mensen in ieder geval uh, dat ook militairen ingezet kunnen worden. Net zoals we nu helpen bij een dijk uh, doorbraak. Maar gaat dat goed? Uh, <laughs> ik denk dat dat uiteindelijk zal gaan werken. Maar we moeten nog <laughs> heel wat leren. Nou Bij de Belastingdienst was het vorige week ging het iets minder. Uh, en uh, alles wat met beveiliging bij de overheid te maken heeft ging de afgelopen tijd ook wat minder. Maar goed. Dus ja. dat, dat wekt niet veel vertrouwen. Welke landen moeten we vooral vrezen als het hier om gaat? Nou, alle grote landen zijn, zijn hier in ieder geval mee bezig: uh, Amerika, Rusland, China. Maar uh, landen die uh, lang uh, zeggen: ja, Rusland, ta ta China? Taiwan, uh, Japan, India. Iran, Iran zelf ook, toch? Iran uh, ook, absoluut. Volgens mij hebben we al bezoek gehad, althans, dat was volgens mij de suggestie. Uh, dat, uh, van een Iraans virus uh, bedoel ja, je dat er uh, Iranisch ja. bezig waren. U knikt Ja. Iraniërs zijn ook bezig. Bedoel, dit, dit, dit is gewoon een heel lijstje van, van landen die, uh, waar je gewoon. Dat was dat ook kwam dat ook uit Iran? Dat, die Diginota kwam ook uh, vanuit ja, Iran. Waardoor de overheidsinformatie, uh, zeg maar, gehackt leek uh, te worden. Uh, de, de, hoe, erg moeten we ons, hoe erg moeten we hier ons zorgen over maken? Tot slot. Ik um, bedoel, wij we zijn er nu mee bezig en uh, dat doen we niet voor niks. Uh, terugkijkend. Zijn we al een aantal jaar op dit pad. Eh, en maar moeten we ons gewoon al een aantal jaren zorgen maken. Gebeuren nu dingen zitten nu. Uh, systemen van, van de overheden uh, in Europa zijn, uh, zijn gehackt. Uh, de pc van, uh, van de secretaris van uh, Angela Merkel is, uh, is overgenomen door Chinezen. Uh, het het is, ja, nou ja, het, het, ik kan niet het afsluiten. Kortom, dan komt het op neer, maar het is zoals het is. En dank er er zijn u... heel veel privéfoto's van Angela Merkel uitgelekt. Dus kijk eens aan, nou ja, dat, dat vind ik dan wel weer meevallen. Dank in ieder geval tot zover, Erik Luif. We gaan zo direct browsen met Bert Brussen. Maar eerst, voor de laatste keer, hier is er weer Sabrina Stark. Kaart met All In Line van haar net verschenen album Outside the Box. Bert Brussel, de hoofdredacteur van dejaap.nl... en Erik Luijf, veiligheidsexpert, zit ook nog aan tafel. We gaan kijken wat er gebeurde deze week op het internet. Bert, dat nou, was het meest opmerkelijk. Best wel veel, maar we hadden het net toch, toch al over beveiligingslekken. Dat was, deze week was het weerfeest. Er werden 8500 patiëntengegevens gelekt van een server... en dat waren medische gegevens van een ggz instelling of twee GGZ-instellingen. Nou is het wel zo dat de beheerder beweert... dat, er maar minuten, dat ze maar twee minuten zijn... Exposed. Het was een hackersgroep, die noemen zich de hekkende huisvrouwen. Dat klinkt sowieso al heel stoer. En die doen dat om aan te tonen wat allemaal uh, uh, Mogelijk is. onveilig is. Die uh, nu.nl heeft het opgepikt en heeft die lui gebeld. En, uh, en die beheer zich van ja, het was maar twee minuten uh, onveilig. Maar het punt ervan is natuurlijk de hele tijd dat het dus onveilig is. En in tegenstelling tot, uh, tot Iran, waar je dus echt een fysiek iemand uh, met een USB-stick ergens in moet steken... Gebeurt dit op afstand? Ik kan dit gewoon op afstand door wat huisvrouwen, zal ik maar zeggen. Ja, En, en dat... gegevens waarvan je inderdaad liever ja, niet wilt en, dat die op straat komen. En het ergste is dat deze gegevens allemaal getagd waren... of in elk geval hè, gemerkt waren uh, als onderdeel van het, uh, van het uh, algemene patiëntendossier... wat nog niet is ingevoerd. Maar dat geeft wel aan hoe zo'n patiëntendossier dus... waar terecht over geklaagd is, als het ooit wordt ingevoerd... wat een enorm hoe risico, risico dat, dat is. is. Erik Luijf, inderdaad? Ja, absoluut. Patiëntendossier zouden we niet moeten willen... Nou ja, zo'n uh, dossier wel, maar dat het he, voor alle aardse en heel veel is. op alle plaatsen en ja. in, in één database direct benaderbaar. Zo. Uh, so wat slecht beveiligd, uh, ja dat moet je niet zeggen. Ja, want de manier waarop ze hacken, dat weet dat, je ook. Het zijn echt vaak echt kinderlijk eenvoudige manieren. Je moet het wel weten als hacker, maar dat is zeg maar les 1 van, van wat je kunt hacken... zijn het gewoon echt heel erg slecht Ja, want het verweer meestal van, van de bedenkers... of he, de, de voorstanders van het patiëntendossiers is nu juist dat het goed beveiligd is. Ja dat, dat, ja, dat kun je vergeten. Ik bedoel, als het, ons, als het de Amerikanen lukt... om 20% van de Iraanse zwitte vuurtjes plat te leggen... dan lukt het dus inderdaad de Nederlandse hekkende huisvrouwen wel... Te gegeven, te bemachtigen. Dat, zullen, dat is ja, mijn, misschien mijn tafelgenoot kan het eigenlijk. En zijn ze misschien misschien blijven aan aankloppen, kunt u het zo beveiligen dat ze er niet in kunnen? Het gaat erom dat je je eerst al bewust moet zijn dat je iets moet beveiligen. En dat, daar gaat het al vaak mis. Nou, als ze dus dat nu nog niet weten, dan. dan nou, gister, lezen ze geen schandaluisters. Ik heb gisteren even op tv gekeken en wel België hebben gezien dat daar ook windmolens uh, en uh, bij een school. De examenklas die zat bij 35 graden omdat de temperatuur wat omhoog gedraaid was. Ja. Uh, nee, maar, goed, maar er zijn al nou zo vaak dingen gelijk, met name ook in de zorg, in de gezondheidszorg. Dan het zou wel heel zorgelijk dan nog eens een keer worden als ze zich niet realiseren dat dit risico er is. Het is nog steeds binnen de ziekenhuizen, binnen de gezondheidszorg, onduidelijk van wie er nou echt verantwoordelijk is om te zorgen dat het beveiligd wordt. Daar ja. zit vooral het probleem in, inderdaad. Het is vooral ook bureaucratisch en uh, er zit ergens iemand in de hiërarchie die daarvoor moet zorgen. En de verantwoordelijken nemen elkaar. dus niet in die zin hun verantwoordelijkheid dat ze dit serieus hmm. nemen? Dit risico. Iemand kijkt het in zijn portefeuille, maar hij heeft absoluut geen kennis, hij heeft absoluut geen idee wat hij aan het doen is. Dat merkt u in uw eigen praktijk? Dat zien we gewoon overal. Hmm. Goed, het lekker. dus gaat door. Gaan we, nou, uh, de, nog iets anders, namelijk uh, het ACTA-verdrag. Uh, dus het verdrag om uh, de schendingen tegen te gaan... wat uh, Europees ingevoerd mag worden. Waar jij al at, uh, maanden, ja, jaren ik, tegen veel Ik of ongeveer tegen is... behalve een paar uh, harde koppen in het Europarlement. Uh, het is zo dat uh, de Tweede Kamer heeft nu al tegengestemd. Dat was een uh, initiatiefvoorstel van D66. Daar heeft overgrote meerderheid heeft al nee gezegd tegen het ACTA-verbod. Uh, in de motie staat daarom uh, dat D66 de regering... verzoekt uh, het auteursrechtbeleid toe te spitsen... op de economische groeimogelijkheden van het internet. Ik ben dus erg blij met zo'n voorstel. Dit betekent ook dat... Uh, er moet worden aangenomen in het Europese parlement... maar als het wordt aangenomen, die kans is klein... dan gaat Nederland in elk geval niet doorvoeren... Uh, dat heeft uh, meerdere redenen, want uh, de commissie burgerlijke vrijheden van het Europese parlement, die commissie bestaat, wist ik ook niet, maar dat vertelde iemand van GroenLinks mij, en die liegen nooit, zoals je weet, die heeft onderzocht dat uh, het ACTA-verdrag wel degelijk in strijd is met uh, de grondrechten en dus niet moet worden goedgekeurd. Dus Er zijn allerlei redenen om ervan uit te gaan dat dat ACTA-verdrag, dat verschrikkelijke verdrag, dat dat niet nooit gaat komen. En dus niet alleen hier in Nederland, maar blijkbaar ook commissies die jij niet kende in het Europees parlement, vinden dat al. Ja, nou, daar waren al meerdere. Commissies die daar onafhankelijk, ja. of ja, nou, in elk geval Die daar los van, los van de lobby uh, onderzoek naar hebben gedaan. En eigenlijk op alle punten is het inderdaad een verschrikkelijk verdrag. Het zou, dat acta zou gewoon te veel ten koste van de vrijheid en ook van gewoon de particuliere gebruiker gaan. Uh, vooral van de vrijheid. ja. Dat, ja. De, de particuliere gebruiker is daar uh, wordt daar wel heel erg de dupe van. Uh, en, en een vrij internet is natuurlijk cruciaal, zoals we allemaal kunnen begrijpen. En dat gaat met het acta-verdrag toch wel heel hard uh, wordt er toch wel heel hard de grond ingetrapt. Erik Kluif knikt, ja. We Ik check het even, ja. Uh, dus, dat, de kans is klein, maar we blijven het wel volgen. Ja, we blijven het wel volgen. En verder had ik nog wat leuke cijfers. Um, dat heb ik gevonden op uh, dutchcowboys.nl. Ik zeg er even bij, anders denken mensen dat ik dat allemaal uit mijn hoofd haal. Maar dat zijn in cijfers wat er gebeurt in een minuut internet. En dat zal ik nu even oplezen. En dan is dat grappig. In een minuut internet worden er 204 miljoen e-mails verstuurd. Er worden 20 miljoen foto's bekeken op de foto's uit Flikken. Er worden 6 miljoen bezichtigingen op Facebook gepleegd. Meer dan 2 miljoen zoekopdrachten op Google en 1,3 miljoen video's worden bekeken op YouTube, dus in één minuut internet. 277.000 mensen loggen dan in op Facebook en 100.000 tweets worden dan verzonden. 47.000 applicaties worden gedownload, 3.000 foto's worden geüpload naar Flickr. 1.300 mensen beginnen met een mobiel apparaat binnen een minuut internet. Meer dan 320 Twitter-accounts worden aangemaakt. 100, meer dan 100 LinkedIn-accounts worden aangemaakt en 135 botnet-infecties per minuut vinden plaats. Ja, dat laatste zegt mij dan weer niks, maar Erik Luijf Dat is het overnemen van een computer eh, voor misdadige doeleinden Dat is dan misschien het meest zorgelijke, wel gelukkig het kleinste aantal van wat je noemde, 105? Ja, dat is, ja, dat is ja. Toch relatief klein, maar dat is toch, per dus, minuut is per dat minuut, toch al veel. Dus ja. Wereldwijd hebben we het wel al Ja, dit is het wereldwijde internet. En deze cijfers geven ook aan hoe groot internet gegroeid... Um, we, ze verwachten dat in 2015 het gebruik dus de cijfers die ik nu heb genoemd zijn verdubbeld. Dus dat is, uh, in uh, drie jaar tijd uh, gaat het zo'n grote groei doormaken. En de vraag is of we uiteindelijk dan wel voldoende ruimte en bandbreedte overhouden. En de bandbreedte is dus zeg maar, dit heet uh, de eten. Waardoor we zeggen, oh nee, dit gaat overigens ook via internet. Maar okay. goed, normaal als je via mast luistert. En die mensen gaan er ook nog zijn bij Radio 1. Uh, oh nee, niet meer, want die is afgebrand. Nee, die is weer maar, maar. Uh, maar dat heet dan de eten. En ja. bij internet heet dat dan bandbreedte. Hebben we ja. nog tijd of is Bert van Sloten weer? Nee, bijna. Voordien? Je kan nog één ding doen. Oh, nou ja, nu.nl. Uh, nu uh, de nieuwe hoofdredacteur heeft alle columnisten eruit gegooid. Want hij ja. vindt dat het niets met nieuws te maken heeft. Nou klopt dat, want het zijn columns. Maar ik heb de oude hoofdredacteur Laurens Verhagen gesproken. En die zegt, het is echt heel raar om die columnisten uit te gooien. Ten eerste wordt ze dus heel goed gelezen en dat klopt. Want ik schreef altijd de zomergastrecensies En nu werd het soms meer dan 90.000 keer gelezen. En dat is best wel veel voor een internet -column. Ja, Jij wel, maar blijkbaar de huidige columnisten. Nee, maar de andere, de andere columns ook. En, en, en Verhagen zegt ook van, ja, ik, columnisten zijn toch een beetje uh, de slag om op de taart. Ik zeg zelf altijd het kerst op de appel moest. Ik kom graag bij zo'n restaurant. Maar dat zijn toch een beetje hetgene wat het nieuws aftopt. Dus ik vond het heel bijzonder dat hij dat heeft gedaan. En is er ik, een vakbond ik... van columnisten? Uh, nee, maar ik... Nee, daar nee, zou je ook nee, nee, geen gelukken. lid van worden? Nee, aan. ik zou daar, ik zou daar <lacht> geen lid van worden. Ik ben wel lid van de CNV sinds twee weken Je geleden. meent het. Je bent echt lid geworden? Nee, man, oh, ik, oh, ik wou zeggen. Ik, ik schrik bijna. <lacht> <lacht> het is niet te geloven wat ik jou kan wijzen, maar, Ja, nee. nee, dat is absoluut waar. Maar, eh, maar to, het is gewoon die hoofdredacteur die nu zit, die zegt... Ja, Wordt gewoon te weinig. Uh, ze worden gele... Dat kun je toch heel goed zien op internet. Ja, nou, hoe precies, vaak maar, het aangeklikt wordt. Het ja, dus nou, is gewoon kun... niet populair. Ja, maar dat kun je dus ook zien. En het wordt best wel veel aangeklikt. Oh. Veel meer dan gewoon reg uh, reguliere berichten. Maar goed, en hij stond in de Volkskrant. En dan zei hij bij van ja, we hebben ook opinie op Nu Jij. En Nu Jij, is een site van, van nu.nl. Waarop mensen zelf hun bijdrage kunnen, kunnen plaatsen. Misschien met... nog wel leuker dan die columnisten. Ja, het is wel hilarisch. Het is alleen onbedoeld hilarisch. Dat moet iedereen maar eens even gaan kijken op Nu Jij.nl. Dat was er. En natuurlijk nog veel meer. Maar in ieder geval uitgeselecteerd door Bert Brusse te beleven deze week op internet. Nu, Bert versloten nu? Eer, nee, want ik ga eerst <lacht> nog even een van onze andere gast Erik Luif. Veiligheidsexpert van TNO bedanken. En dan horen we van Bert van Sloten wat het horen is in, ra in het Radio 1 Journaal. Ja, Bert Brusser, teleurstellend nieuws. Ik heb geen enkele columnist vandaag in de uitzending. Ik heb alleen maar nieuws. Het gaat over de politie en de fietsverlichting. Vanochtend zeiden ze dat ze dat niet meer zo zouden controleren. Vanmiddag spreekt Ivo Opstelten En wij spreken direct de politie weer. Om te kijken hoe ze daar nu weer tegenaan kijken. We hebben nieuws uit Syrië, want onze man zit daar. Interview met Bas Dost, gaat naar Wolfsburg. En de beurzen zijn in de min. Dat en meer zo Jan en Bert. Allemaal in het Radio 1 Journaal. Geen columnisten en toch een leuke uitzending. Veel plezier bij de komende negen weken sport. Dit was Vrijdagmiddag Live. AVRO De Tand des Tijds. Een radiotekening. Landgenoten, we moeten even door de zure appel heen bijten. Zijn de appeltjes van oranje weer. De zijn niet aan te slepen. In polonaise treintjes ketsen ze over de vastgelopen trottoirs. Hun scheefgedrukte wieltjes puilen weerskanten uit de voorgestouwde kinderwagen. Oh. Mensen staan hypotheekrente af te trekken of hun leven er van afhangen. Voor Rensen Verhuizen stand de zo ver mogelijk van hun werk vandaan... om deze laatste hamsterweken te heen weren, dat ze de groen van zien voor de rest van hun loopbaan bestaan. Het regent gehoortoestellen. Ik zie mensen met wel twintig hoorapparaten tegelijk in hun oor gepraken. Ze stampen hun oorschelpen zo vol dat hun trommelvliezen er tot bloedens toe klappen. Kleuterklassen storten zich met miljoenen op laatste kratten energiedrang. Patiënten vallen bij borstjes, linea recta... met honderden tegelijk gestapeld, lang uit over het laatste ziekenhuisbed. De oranje diesel die spijt met volle kracht in de tsunami van vertrekbonussen van boven de 531 30.000 euro, zakken kolen, sloffen sigaretten. Waterleidingen worden vaak doen gezogen. En als klap op de vuurpijl is de storm op, -op video Beamers. De 3D-oplaasbioscopen gaan als zoete broodjes over een lint van toonbank voor de op stapel staande Sportzomer. Radio 1, het NOS-journaal.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 Die had woensdag per abuis de nazi-concentratiekampen... Poolse vernietigingskampen genoemd. De Polen waren daar boos over omdat de kampen op Pools grondgebied lagen... maar Polen was destijds bezet door de Duitsers. Met een excuusbrief van Obama aan zijn Poolse collega... lijkt de kou nu uit de lucht. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AANB verkeersinformatie. Het is vrij druk op de weg. Er staat 160 kilometer vier in totaal. Vooral op de ring van Amsterdam en bij Rotterdam is het druk. Op de A4 bij Rotterdam, Hoofdvliet richting Vlaardingen, staat voor de Benelux-tunnel 3 kilometer file na een ongeluk. De rechter tunnelbuis is daardoor dicht. Op de A4 Amsterdam-Den Haag, versloten 3 kilometer. Daar is een auto met aanhanger geschaard. De rechter rijstrook is dicht. Het is dus daardoor druk op de ring van Amsterdam. Op de A10 Zuid is dat, tussen Knopend Meer en Knopend Nieuwe Meer, staat 8 kilometer file. Op de A4 van Vlaardingen naar Hoogvliet bij Rotterdam... tussen Knoop het Ketelplein en Knoop en Benelux 7 kilometer file. Dat komt door de file op de A15 van Europoort naar Rotterdam. Tussen Rozenburg en Knoop het Vaanplein staat 20 kilometer. Er ligt een laadklep van een vrachtwagen op de weg. Twee rijstroken zijn daar dicht. Geld stinkt. Geld helpt. Geld verdient. Vakantie.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 De spanning in Syrië loopt verder op. We spreken zo onze man in Damascus. We bellen ook even met Spits Bas Dost. Die verhuist namelijk van Heerenveen naar Vauvel Wolfsburg in Duitsland. We hebben ook nieuws over de Partij van de Arbeid. Er is gedoe. De KPN probeert met man en macht een overname... door de rijke Mexicaan slim te voorkomen. En we kijken ook eventjes naar de beurs, want die gaat hard onderuit. Na half zes maken we de balans op. Dan is de beurs namelijk gesloten. En de Ieren zeggen ja tegen Europa. En dat is bijzonder voor een referendum in Ierland. En we spreken ook nog met Nederlandse elftalvoetballer voetballer Robben. Een week na het bloedbad in Hula is zowel in Syrië als de internationale wereld de spanning opgelopen. Internationaal wordt men het niet eens over hoe er moet worden ingegrepen in het conflict. En in Syrië loopt vandaag het ultimatum af dat het vrije Syrische leger heeft gesteld aan president Assad. Correspondent Sander van Horen is in Syrië. Sander, daar gaat het over in het nieuws in Europa, in Nederland, dat aflopen van het ultimatum. Maar merk je daar iets van, daar in Damaskus? Uh, nee, dat wil zeggen... Uh... De gevechten gingen elke dag door. En elke dag uh, de afgelopen week heb je verhalen van execu executies, slachtingen die er zijn uh, aangericht. Dus als je hier bent, dan vraag je af over welk staakt het vuren het eigenlijk gaat. En hoor je ook op de grond van uh, mensen, van mensen van het Vrije Syrische Leger, hele wisselende geluiden. Uh, wat ik vanmiddag meemaakte is dat een commandant tegen me zei: Wij zullen ons houden aan het staakt het vuren. totdat Kofi Annan, de speciale gezant namens de VN en de Arabische Liga, zegt dat het staakt het vuren is afgelopen. En even later zit je met iemand in de auto van datzelfde Vrije Syrische leger, die zegt dat ze zich er al lang niet meer aan houden. Dus het is eigenlijk een trivialiteit hier. Er wordt zoveel gevochten in dit land door iedereen dat er geen staakt het vuur is. Nee. nee, en wij hoeven ons ook daar niks aan te trekken van een ultimatum... want dat stelt dan ook niet zoveel voor. Nou ja, symbolisch natuurlijk wel. Kijk, en die commandant die zei dat hij zich eraan hield... die uh, vertelde dat ze uh, dat ultimatum gesteld hebben... om niet alleen de Syrische president... maar ook de internationale gemeenschap onder druk te zetten. Want, zegt hij, uh, we zijn zo gefrustreerd. Hij uh, liet op dat moment zijn Kalashnikov zien... en zei, moet ik hier tanks mee tegenhouden? Dat gaat me niet lukken. We hebben meer zware wapens nodig. En uh, het probleem is een beetje dat... dat Staakt het vuren wat geen staakt het vuren is. Die VN-waarnemers die ook maar op een aantal plekken tegelijk kunnen komen. Dat houdt de uh, internationale gemeenschap zoet. Uh, Zolang kunnen wij met z'n allen zeggen dat er niks anders hoeft te gebeuren. Nee, maar, maar die, die, die waarnemers hè, van de Verenigde Naties, wat doen die dan? Want jij bent vandaag met ze op stap geweest, wat doen die? Nou vandaag was een beetje een bijzondere dag, hoor, want, want um, dit, dat we zeggen, de waarnemers die ik sprak waren met vier man op stap. Die zeiden dat ze dit ook nog niet hadden meegemaakt. We werden vandaag als een uh, menselijk schild gebruikt. Uh, dat we zeggen, mensen lieten ons zien wat zij zeiden dat er gebeurd was, namelijk een huis wat geraakt was. Maar vervolgens ga je kijken naar waar de kogelgaten zitten aan alle kanten van het huis, namelijk en kun je niet aan de indruk onttrekken dat uh, er daar gewoon zwaar gevochten is. Dus niet een beschieting door het Syrische leger, maar gevechten tussen twee partijen. Uh, maar op het moment dat dat gebeurd is, dan zijn mensen bang dat die gevechten weer uitbreken. En ze wilden dus niet dat wij vertrokken, want uh, was de gedachte, zolang er pers is en zolang er VN is, zal het rustig blijven. Ja, en wat doe je dan? Ja, niks. Bedoel, ja. Nee, maar, nee ja, ik, ik je bedoel, je moet je, toch, je moet je uitleggen dat je op een gegeven moment weggaat. Ja, nou ja, dan, dan helpt het om uit te leggen dat als zij willen dat hun verhaal verteld wordt... dat je dan op zijn minst een deadline moet halen, omdat anders uh, de, uh, er niks gebeurt. Uh, maar ja, de, de wegen die zijn versperd uh, door auto's, door stenen, door mensen ook... die uh, de auto's tegenhouden van ons en van de VN. En uiteindelijk zijn wij uh, weggegaan en later ook de VN. Maar de Verenigde Naties, die uh, waarnemers, die vertelden ook dat zij gewoon nog heel lang daar zijn gehouden. Ja, en kan je dan controleren of er dan inderdaad daadwerkelijk nadat iedereen is vertrokken. Wat is gebeurd? Over het aantal doden is er plekken al onduidelijkheid. Eén doden, vijf doden, vier doden. Je hoort alles. Het is niet te controleren. Um, uh, je kunt kijken naar waar een granaat is binnengekomen. Je kunt kijken naar waar bloedsporen lopen. Je kunt kijken naar waar uh, gaten, kogelgaten in het huis zitten. En op basis daarvan vaststellen dat het hier dus... Uh, sprake moet zijn geweest van gevechten. Maar goed, dat is dus één plek waar wij waren... en waar vier waarnemers waren. Er zijn er totaal 300 in het land... Het is het is onvoldoende om alles in de gaten te houden. En ik zeg het nog maar een keer. Deze mannen zijn er dus ook niet om uh, het staakt het vuren te bewaken... of om uh, ervoor te kijken waar het misgaat. Ze zijn er alleen maar omdat het staakt het vuren zou zijn. En ze zouden dus eigenlijk alleen maar naar een plek toe moeten gaan... waar het misgaat. Maar het gaat op zoveel plekken mis dat 300 niet genoeg is. Nee. En die waarnemers die kunnen dan vervolgens wel vrijelijk aan het werk. In die zin, ze kunnen, als zij hebben gehoord dat het ergens mis is gegaan... daar ook gewoon naartoe. We kunnen daar naartoe, uh, daarom rijden wij ook achter ze aan, omdat we uh, onderweg... Vanuit het centrum van Damascus echt meerdere checkpoints tegenkwamen. We waren vandaag in een uh, plaatsje buiten Damascus, 20 kilometer ver ongeveer. Daar nou kom je al een aantal checkpoints tegen. Uh, uh, we reden achteraan omdat de VN daar ongehinderd uh, langs kan. Goed. Vanavond uh, de beelden te zien in het uh, journaal van 6 en van 8 uur. Dankjewel. Sander van Horend vanuit Damascus was dat. Het is acht minuten over half vijf. Er wordt getennist. Dat is het geluid op de achtergrond uh, in Parijs. Roland Garros. Mark Brasser, jij zit kijken naar de wedstrijd van Jo Wilfried Tsonka. derde ronde. Hoe gaat het met hem? Het gaat, het gaat goed met hem. Zoals het eigenlijk met het hele Franse tennis op dit moment ontzettend goed gaat. Zeven Fransen maar liefst bij de laatste 32 in het mannentoernooi dan. Dat is een, een uitstekende score. En Songa, hij speelt op het centercourt op dit moment tegen Fabio Fornini. Uh, nou, het gaat goed met Songa. Eerste set 7-5 gewonnen. Tweede set met 6-4. Ja, en die Fonini dat is toch wel een beetje een apart verhaal. Het is een, een, een fantastische tennisser. Hij kan veel. Hij beweegt goed. Hij speelt goed op gravel, zoals uh, ja, eigenlijk alle Italianen wel. Het is een zeer getalenteerde jongen. Maar ja, in zijn hoofd zit het af en toe. Niet helemaal goed. Hij loopt af en toe een beetje te freewheelen, te lachen. Heel veel tekst af en toe naar zijn coach. Dan loopt hij weer met de umpire te praten. Hij, hij, hij loopt er af en toe bij van, nou ja, het zal allemaal. Ik doe maar wat. Ondertussen is het best nog wel goed wat hij laat zien. Maar ja, hij moet eigenlijk die knop wel omzetten. Ze gewoon concentreren. Concentreren op zijn spel. Want uh, ja, dan, dan gaat het ongetwijfeld een stukje beter. Als hij zo doorgaat, en daar ziet het nu wel naar uit. Want Songa heeft in de derde set alweer een break voor. Ja, gaat, hij deze wedstrijd, gaat hij deze wedstrijd niet winnen. Amusements, uh, amusements waren. Is wel is wel hoog. Daar zorgt hij voor Nini wel voor. Het spel van de Italiaan wisselvallig. En eh, Tsonga profiteert daarvan. Nou, amusement, daar komen we toch vanuit het stadion. Daar niet komen wel. we vanuit het stadion. Thomas Berdy eh, is ook in actie gekomen. Mm, ja. Volgende ronde wel gehaald. Maar ja. makkelijk ging Bro, het niet. Nee, nee, het ging zeker niet makkelijk. Hij speelde tegen Kevin Anderson, een Zuid-Afrikaan. Het werd een, een loodzware vijfzetter. Um, hard, hard duel. Uh, beide spelers spelen uh, ja, hard vanaf de baseline slaan, uh, slaan heel erg hard hoog tempo. Nou, dat was Kevin Anderson. In de, in de vijfde set iets te veel. Die werd, die, die werd moe, die liet zich uh, voortdurend behandelen. De bovenbenen werden zwaar bij de Zuid-Afrikaan. Ja, en daardoor sleepte Thomas Berdich hem er toch uiteindelijk in, in de vijf sets uit. Ik moet zeggen dat Berdich nog wel wat moet verbeteren. Wil hij hier echt, hij wordt gezien als een gevaarlijke outsider. Wil hij die status ook gaan waarmaken, dan zal zijn spel wel beter moeten worden. Dat is Berdich, dat zijn eigenlijk de mannen. Uh, nog eventjes naar de vrouwen, waren daar nog opvallende zaken? Nou, één, één wel uh, toch wel grote uh, verrassing. Svetlana Kuznetsova, uh, speelster die het toernooi hier won in 2000 2009 Inmiddels ver buiten de top 20. Die, die versloeg de nummer 3 van de wereld. Agnieszka Radwanska uit Polen. De zomer eventjes af. 6-1 en 6-2. En uh, kijk dat die Koesnetsova ja, misschien wat te laag staat op de wereld. Dat uh, ranglijst. Ja, dat, dat, dat klopt wel. Want ja, ze kan veel. En dat heeft ze hier in het verleden laten zien. Maar dat ze zo dik zou winnen. Dat was toch wel een verrassing. Ja, en, en nu is de top 5 bij de vrouwen na Serena Williams. Hè, de nummer 5 die er al vroeg uitging. Ligt nu ook de nummer 3 van de plaatsingslijst. Die Radwanska ligt eruit. Maar goed. Ook weer. Niet zo opvallend, dat zien we in het vrouwentennis vaker dan bij de mannen. Dus, maar goed, het was een opvallende uitslag. Het blijft een open toernooi bij de vrouwen. Wel horen ja. je zo met de uitslag van de wedstrijd van Tsonga. Mark Brasser was dat. En dan... De grote vraag hoe het nu verder moet met de euro. Spaanse banken als Bankia zijn in nood en die hebben dringend geld nodig. Moet de euro misschien worden opgesplitst, zoals de ChristenUnie wil? En dan was er vandaag nog de uitspraak van de rechter... die PVV-leider Geert Wilders niet zijn zin gaf. U hoort minister De Jager van Financiën. Nou, we hebben in het kabinet uh, de, het vonnis van de rechter ook besproken. De minister van Justitie heeft ook duidelijk aangegeven wat het vonnis is... De staat is in alle opzichten in het gelijk gesteld. Ook principieel. en dat is wel belangrijk, dat in een democratie de Tweede Kamer... want het was niet het kabinet wat heeft besloten tot het behandelen van dat noodfonds. Het was de Tweede Kamer zelf, diverse keren zelfs, die expliciet daartoe heeft gestemd om dat te behandelen. In een zeer ruime meerderheid overigens ook nog, meer dan honderd zetels. Dus de Tweede Kamer, de Eerste Kamer zijn de baas? De Tweede Kamer en de Eerste Kamer zijn de baas. De rechter heeft heel duidelijk gezegd, in een democratie is het de volksvertegenwoordiging die dat soort beslissingen moet nemen. Niet het kabinet, want dat is demissionair. Niet um, uh, de rechter, maar de volksvertegenwoordiging. Maar u bent voorlopig nog niet van hem af? Nou ja, um, vast niet, want er zijn nog verkiezingen. En uh, uh, die zijn pas in september. Maar ik doe gewoon waarvoor ik ben ingehuurd. Ik ben als minister van Financiën niet ingehuurd om de makkelijke oplossing... de makkelijke routes uh, te kiezen. Ik ben ingehuurd om te doen wat in het belang is van Nederland... en in het belang is van de Nederlandse bevolking. En als een Tweede Kamer dan zegt van ja, dit moeten we zo behandelen. Zo'n noodfonds hebben we nodig voor de stabiliteit in heel Europa... dus ook in Nederland. Dat is goed voor ons als als het misgaat kost ons dat veel meer geld... dan het risico wat we lopen via dat noodfonds. Ja, dan is het echt iets wat we echt moeten doen. En dan kun je wel zeggen, ja, de mensen vinden het uh, op dit moment toch... Uh, je beter geen geld geven. Maar de risico's van niks doen... kosten de Nederlandse samenleving en de Nederlandse burgers meer... dan wel via het noodfonds participeren. Maar dat vertelt hij er niet bij. Nou ja, ik denk dat de verkiezingen aan gaan komen... en dat iedere politicus toch een profileringspunt uh, zoekt... en uh, dan dit als een profileringspunt kiest. Maar ik ben ingehuurd om gewoon ja, de feiten aan te geven... en ook te doen wat in het belang is van het land... en niet in het belang is van enige partij. Dan de ChristenUnie. Die kwamen gisteren met het voorstel om de euro maar op te delen... in de euro en de zeuro. Wat vindt u daarvan dat de partij daarmee komt? Nou, in principe staat het iedereen vrij, net zoals de PV dat in het verleden ook heeft gedaan... om een onderzoek te doen, uiteraard. Die onderzoek... Onderzoeken zijn er al heel veel gedaan. Ook de officiële instellingen die dat uh, doen. De onafhankelijke instituten. Zoals het Centraal Planbureau, de Nederlandse Bank in Nederland. Maar ook internationaal, ook financiële instellingen hebben die onderzoeken gedaan. En die onderzoeken wijzen allemaal uit dat het voor de Nederlandse burger heel kostbaar is, heel duur wordt om zo'n scenario te doen. Als we die euro laten opsplitsen, dan kost dat ons dat werkgelegenheid... vanwege de export die veel duurder wordt naar dat soort landen. Dus het wordt veel moeilijker om te exporteren. Het kost ons ook op allerlei andere fronten geld, ook in de schatkist. Dus het is verstandig om het beleid na te streven, wat toch iedereen... ja, al die instellingen doen, niet voor niks die onderzoeken. We hebben er goed naar gekeken. Het risico van niks doen, het risico van uh, de euro maar kapot laten gaan... is veel groter dan de eurozone stabiel met z'n allen krijgen. Ja, bent u uh, bezorgd over de huidige situatie met de Spaanse banken? Ik ben al veel langer bezorgd over de situatie in heel Zuid-Europa, inclusief Spanje. We hebben dat ook op een aantal uh, fronten al besproken en ook een aantal keren besproken in Europa. Spanje moet daar bovenop zitten. De nieuwe Spaanse regering, die pas een half jaar nu, nu zit, die is ook uh, fors bezig om daar in te grijpen. Maar ze willen geld zien? Nou, ze hebben het zelf aangegeven tot nu toe zich echt te kunnen redden. En dat, uh, we wachten af. Als ze geld willen zien, is er een noodfonds. Ja, maar ze voeren de druk wel flink op de afgelopen dagen. En ze willen liever kennelijk geen uh, aanvraag doen op het noodfonds. Omdat daar alle hele strenge voorwaarden aan vastzitten. En dat is een beslissing die de Spaanse regering alleen kan nemen. Daar ga ik niet over. En dat zei de minister tegen Peter Blok. veenspits Bas Dos, die vertrekt naar Wolfsburg. Straks spreken we Bas. Verkeersinformatie bij de ANWB zit Edwin Gerritsen. Het is drukker dan gebruikelijk op vrijdag. Er staat 170 kilometer via. Dat komt vooral door problemen op de wegen bij Amsterdam en Rotterdam... Bij Rotterdam staat op de A4 van Vlaardingen naar Hoogvliet... voor Benelux, 7 kilometer fieden. Dat komt door de lange fieden op de A15 van Europoort naar Rotterdam. Tussen Rozenburg en knopend Van Plein staat 18 kilometer. Er ligt een laadklep van een vrachtwagen op de weg. Twee rijstroken zijn daar dicht. En bij Amsterdam staat op de Ring van Amsterdam... de A10 Zuid richting Den Haag... voor 3 weer meer 9 kilometer. Dat komt door een ongeluk op de A4, maar daar is de weg weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Dubai, dat staat erom bekend. De aangelegde eilandengroep in de vorm van een palm voor de kust. En dat willen ze nu ook in onze eigen polder. Verslaggever Menno Reemeijer is in Zeewolde. Menno, wat willen ze daar precies gaan aanleggen? Nou, ik sta bij een heel groot bord aan de rand van het Veluwe Meer. Kijk je zo richting het oude land Harderwijk, Ermelo. En op dat bord... Daar zie je het Veluwe meer afgebeeld, een stukje kust en dan een tulp, Bert. Je gaf het al aan, de palmbomen yeah. in Dubai en hier de tulp. Je zou haast denken, ze hebben een beetje de kolder in hun kop. <lacht> nou, nee, dat, dat gebeurt ons niet vaak, nee, inderdaad. Nee, we hebben dit, uh, dit ontwerp bewust gekozen. Het gaat helemaal goed met u. Het gaat helemaal goed met mij. Gerben Dijksterhuis is uh, de verantwoordelijk wethouder. Uh, een tulp voor de kust van Zeewolde. Een ambitieus plan, uh, moet over twee jaar klaar zijn, kost een 4 miljoen euro... En dat in tijden van crisis. Ja, dat zou je, dat zou je denken. Uh, dit is een maatregel die we in 2001, al, waar we al toe besloten hebben... samen met toch veel, veel meer maatregelen om de Velurand meer aantrekkelijker te maken. Dus dit is een uitwerking daarvan. Alleen we hebben wel gekozen voor een hele bijzondere vorm. Ja, even, even over die vorm. Uh, want de ontwerper is er ook uh, Justus Kuik van de gemeente. Uh, hoe kwam u op het idee? Dat was een heel slim ontwerp om zeg maar het programma van eisen vanuit de IEVM-maatregelen daar vorm te geven. Dat zijn al die gemeenten die langs dat meer... Op een of andere manier horen we je heel zachtjes nu, alsof je wegdobbert, Menno. Um, we gaan eens kijken over wat aan de knopjes kunnen draaien. Nou, dat lukt niet meteen. Weet je wat? We gaan we eerst even het weer doen met, uh, met Marco. Marco, ehm... Um, ik vind het weer om ziek van te worden. Dan is het weer warm. Dan is het weer koud. Wat, wat, wat is dat toch? Ja, het is een yo inderdaad. Hè. Als we even een maandje in oogenschouw nemen, dan begonnen we in mei best redelijk. 20 graden. 5 mei, bevrijdingsdag, was maar 10 graden. 10 mei was het weer boven de 20. 16 mei was het 12 graden. Toen binnen een week naar de 30 plus. Ja, en nu kabbelen we gewoon weer terug en zitten we op een graad of... 14, 15, 16. Dit is dus een halvering echt, van de temperatuur. Ja, inderdaad. Is het, dat uh, normaal? Nou ja, kijk, het kan wel vaker voorkomen. Kijk, die 30 graden was natuurlijk ook niet normaal. Laten we dat voor nee, opstellen. Oké, okay, maar die wisselingen. Dat, dat... Uh, ja, dat hoort wel een klein beetje bij het voorjaar. En uh, dan uh, hangt het er een klein beetje vanaf waar de wind vandaan komt. Komt hij uit het noorden, dan heb je het echt, uh, echt, kan je nog echt koude lucht krijgen... waardoor het... Uh, nou ja, zoals vandaag gaat, of 15, 16 is. Uh, en komt die wind uit het zuiden, dan komt ineens die warme lucht met rassenschreden dichterbij. En dan kan het kwik ook maar zo ineens uh, de hoogte inschieten. Dus dat is wel iets typisch bij, uh, bij dit jaar. Oké, okay, want ik hoorde van de week iemand zeggen van. Uh, het weer is ook in de overgang. Maar dat uh, hoeven we nog niet te zeggen. Nee, nee, daar, daar wil ik het niet op houden. Ik hoop dan wel op een overgang naar het mooie, rustige zomerweer. En wat dat betreft uh, zint me dat toch iets meer dan dit. Help ons uit de bron. Ja, wat, ga, wat gaat er gebeuren? <laughs> als ik aan de knoppen kon zitten, dan, uh, dan wist ik het wel. Uh, Alleen, ja, dat kan ik niet. En dat blijkt wel, want mijn wens komt voorlopig niet uit. Hè. Veel zon en 25 graden hoeven we, ja, kunnen we rustig even vergeten. Eh, voor morgen is het overigens helemaal geen slecht weer, hoor. Morgen overdag is het op de meeste plaatsen droog. In het noordoosten zou een buitje kunnen vallen. Er is ruimte voor de zon. Het wordt 14 tot 18 graden. Noordelijke wind, matig, kracht 3. Nou ja, niet slecht. Maar ja, niet wat je denkt van, hè, dat, dat mooie weer, dat, dat, dat zit gewoon nog, nog een eind weg. En verder van het weekend, zondag, waar moet je niet zijn? Uh, in het zuiden van het land ben ik bang. Ja. Nee, dat, dat, zondag kan een, kan een heel vervelende dag worden, vooral in het zuiden. Want dan hebben we een beetje zo'n zo, zo zone over Nederland liggen... Uh, die maar niet van zijn plek lijkt te komen. En uit die zone, je raadt het al, valt gewoon uh, een flinke dot aan regen. Nou, voor zoals het er nu voor ligt, ligt die zone over zuidelijk Nederland. En kan het in het noorden ontzettend meevallen. Nou ja, schuift hij net iets meer naar het noorden... kan het midden ook meedoen met het slechte weer. Schuift hij net iets meer naar het zuiden, dan zou het nog mee kunnen vallen... Maar maar ik denk toch dat dat niet gaat lukken voor de zondag. En wanneer gaat die temperatuur weer omhoog? Ja, dat gaat na het weekend wel gebeuren. Dan blijft het wel wisselvallig. Dus eh, er kan elke dag wel een bui vallen. Er is gelukkig ook wat zon. Maar de temperatuur gaat geleidelijk omhoog. En aan het eind van de week zitten we dan wel weer rond de 20 graden. Dus wat dat betreft zit er wel verbetering in het weer. Nou, dan houden we ons daar nou vast, Marco. Dankjewel. Gaan we eens even kijken of Menno ondertussen die uh, verbinding weer een beetje heeft weten op te krikken. Ja, dat klinkt een weer ouderwets. Is, uh, een beetje zonder bij. Ja. ja, Bert, ja, we, zin, we horen zo uh, Marco praten over het weer. Um, de ontwerper die, die, die, ja, die stond wat ver weg en de verbinding liet het afweten. Maar het kwam erop neer dat uh, ze hadden een eilandje bedacht. En hij dacht van, weet je wat, we maken er wat moois van. We maken er een tullep van. Uh, en die komt dan hier voor de kust te liggen uh, richting. Harderwijk, wethouder Gerbert Dijksterhuis nog steeds. De zon, is het dan nodig? Want het is voor toeristen bedoeld. Ja, absoluut. We willen uh, dat het een icoon wordt voor Zeewolde... maar we willen met name ook natuurlijk dat het toerisme, uh, dat het toerisme trekt. Daar is het ook uiteindelijk voor bedoeld. Ja, maar ik, daarvoor hadden het ook al eventjes over, over dat vele geld... 4 miljoen euro. En dat mag je dan met een heleboel gemeenten ophoesten... en dat mag dan al ergens in, in een kastje liggen. Maar in tijden van crisis levert het ook nog wat op? Nee, nee, nee, we hebben in 2001 met elkaar gezegd... samen met de Rijkswaterstaat en de provincie en de omliggende gemeenten... we willen dat het veel meer versterkt wordt. Wij willen dat daar maatregelen genomen worden die uh, ten goede komen van de recreatie. Maar ook rekening houden met de natuur. En dit is ook zo'n project uit, die, datzelfde, uit diezelfde projectgroep, het IEVR. En uh, daar leggen we dus ook een tulpeneiland aan. Maar er zitten ook natuureilandjes aan, dus ten goede aan, uh, aan de natuur. Ja, dat wilde ik nog vragen. Want als we iets willen aanleggen kunstmatig, is dat een protest? Ja, nee. dit hebben we uh, hier ik zoeken denk, We dat gaan je meteen compenseren. <laughs> ja, ja, nee, precies. <laughs> wij hebben een goede balans gezocht tussen natuur en recreatie. De stil van de tulp is feitelijk, uh, zoals u ziet, een uh, uh, en zijn natuur en de Kelk zelf, dat is uh, de haven waar je in kunt varen. En Zeewolde, dat is een dorpje aan het Veluwe Meer, Nou, dorpje, 21.000 inwoners, zo, zo om en nabij. Eh, en we staan ver buiten de dorpskern. En daar moet nog een hele wijk bij komen. Hè? Dat klopt, klopt. We bouwen hier aan onze polderwijk. We zijn een heel jong dorp. We bestaan nog maar 27 jaar. En de dingen die we doen, die, eh, nou, die doen we eh, met ambitie. We willen er ook iets bijzonders van maken. Ja. En eh, nou, vandaar ook dit ontwerp. We kunnen wel weer een gewoon eilandje aanleggen. Maar we hebben met elkaar gezegd... nou, als we dan eh, dat toch willen aanleggen... laten we er dan ook iets bijzonders van, van maken. Een in Flevoland, een berg in Flevoland. Ja, die... Daar kijken we dan op uit. Of? Ja. U begint al te lachen, u vindt het helemaal niet leuk dat ik dat zeg. Nee, nee, nee. ik, ik, ik hou alleen van realistische plannen. En ik heb de indruk dat uh, die berg er uh, toch niet gaat komen. Oh, die gaat er niet komen. Nou, dan moeten we doen hier met de tulp voor de kust van Zeewolde. Goed, Menno Rehmeijer, dus daar zo voor de kust van Zeewolde met een tulp. Een opvallende transfer vandaag. Heerenveen aanvaller Bas Dost speelt volgend seizoen in de Duitse competitie. Juist nu aan de lijn. Bas Dost, goedemiddag. Ja. Heb je eigenlijk al een pyjama van Wolfsburg? Nee, nee, nee. Die, uh, die heb ik niet gekregen, helaas. Nee. Maar ik kan er nog even naar vragen. Ja. Nee, even voor de mensen die denken, van waarom vraagt hij nou naar een pyjama? Dat is ooit het verhaal geweest. Hè? Dat jij vroeger in een Ajax-pyjama uh, sliep en dan wel graag naar die club toe wilde. Maar is Wolfsburg uh, de club van je dromen? Of uh, waarom Wolfsburg? Nou, ik denk dat het op dit moment uh, een hele goede stap is in mijn carrière. Ik denk dat ik een uh, lekker uh, seizoen gedraaid heb. Het was uh, het ideale moment om te gaan. Zowel voor mij als voor Erevijn. En uh, ja, dan, dan uh, ga je kijken welke club het beste bij je past. En ik uh, heb een gesprek gehad met de trainer. En dat sprak me eigenlijk uh, vanaf minuut 1 aan. Ja. En, uh, dat was wel de hoofdreden dat ik uh, besloten heb om daarheen te gaan. Ja. 7,5 miljoen euro hebben ze voor je betaald. Is dat niet veel te goedkoop voor de topscorer van de Eredivisie? Uh, ja, ik had, ik had een clausule in mijn contract uh, van dat bedrag. Dus ja, dan... Uh, dat kunnen ze helaas niet, uh, niet meer vragen. Dus uh, het is nog wel zo dat als ik, uh, mocht ik doorverkocht worden... Dat, dat ze alsnog een percentage krijgen. Dus uh, ik moet maar goed mijn best gaan doen. Nou. Ja. Maar nou kwam ook Marco van Basten volgend jaar na Heerenveen volgend seizoen. Heeft dat nou nog een rol gespeeld? Was het natuurlijk een topspits geweest waar je misschien ook wel weer veel van had kunnen leren? Ja, dat was natuurlijk in het begin, toen het net bekend werd, was het heel aantrekkelijk. Ik... Uh, ik, het sprak mij ook enorm aan. Nou, dat was wel het moment dat ik enorm begon te scoren en dat het uh, de interesse alleen maar begon toe te nemen. Ik uh, heb verder ook nooit contact gehad uh, met Marco Verbasse, dus uh, het was ook niet zo dat ik ooit uh, de overweging moest maken. Dus uh, ja, en dan, uh, dan, dan komen er dusdanige clubs en dan heb ik wel zoiets van uh, dit is het juiste moment om te gaan en dan uh, kan er nog zo'n mooie trainer komen. Maar uh, ja... Ik uh, voel me hier goed bij. Ja. En is Wolfsburg echt een club voor jou? Ik bedoel, uh, er wordt wel eens gezegd van dat je echt een spits bent voor de Duitse competitie. Voel je dat zelf ook zo? Um, ja, uh, ja, anders was ik er niet heen gegaan natuurlijk. Maar uh, ja, ik heb het gevoel dat ik daar uh, optimaal benut kan worden. En uh, ja, ik hoop dat ik in, in de 16 meter uh, uh, veel ballen ga krijgen. En dan, uh, dan ben ik allemaal gevaarlijkst, denk ik. Dus uh, we gaan het allemaal wel zien. Maar ik, uh, ik ben in ieder geval... Uh, heel uh, benieuwd naar dit avontuur. Ja, en wat is de ambitie bij uh, Wolfsburg? Want die zijn een paar jaar geleden natuurlijk kampioen geworden... en daarna weer wat teruggevallen. Wat is de ambitie voor het komend seizoen? Um, de, de ambitie is in ieder geval om hoger te eindigen dan afgelopen seizoen. Dat was de achtste plek. En dat was uh, net de laatste plek om geen Europees voetbal te halen. Dus uh, dat is sowieso uh, uh, Europees voetbal de doelstelling. En uh, aan het gesprek met Magath had ik het idee dat hij uh, nog wel hoger wil eindigen. Dus... Uh, we moeten eraan. Ja, dat is ook een toptrainer natuurlijk. Word je ook weer topscorer in, in Duitsland? <laughs> ja, wel niet. Ik denk dat dat wel, uh, wel iets is om, uh, om, uh, om uh, over na te denken. Want dat is, dat is wel iets wat ik, uh, wat ik heel graag zou willen. Ik denk dat het, het eerste jaar is. Natuurlijk uh, een beetje aanpassen. Maar ik denk wel dat ik uh, dat uiteindelijk als streven heb. Goed. Ik wens je er veel plezier uh, bij en uh, ook ongelooflijk veel succes. En uh, bedankt dat je ons even het woord hebt willen staan. Dank u wel. Fijn was, was dat. Fijne avond ook. Dan de voedselbank in Alkmaar. Die vraagt mensen om eens wat vaker extra boodschappen te kopen... en die vervolgens aan de voedselbank te schenken. Het is voor het eerst dat nu ook het winkelend publiek wordt ingeschakeld om te helpen. Jan Blekemolen is van de voedselbank in Alkmaar. Wat wilt u allemaal van de mensen hebben in de supermarkt? Ja, nou dat is een hele, hele, hele lijst van producten... Uh, dat loopt aan één van en met, dat zijn allemaal producten die je normaal in de supermarkt kunt kopen. Yeah. Van en met groente in blik op glas, rijst, spaghetti, macaroni, vis in blik, olijf of zonnebloemolie, suiker, jam, pindakaas en dat soort zaken meer, en... boter of braadvet, smeerkaas, soep in blik. Geen pakjes overigens. av <laughs> koffie, afijn. Uh, een hele lijst. Ik wil het Waarom? Waarom, waarom die we dus, ja, nodig hebben. Ik begrijp het. Maar waarom doet u die oproep uh, nu? Is, is, is er zo'n uh, tekort aan? Ja, dat uh, heeft te maken met twee, met twee zaken. Enerzijds is het nou, namelijk zo dat. Uh, nou, praat ik in dit geval alleen voor de voedselbank, ja, ja. maar het probleem treedt overal op hoor. Maar in een jaar tijd is het aantal klanten dat we elke week voorzien van, een, van, met, met, met, van noodhulp. Is gestegen van 200 naar ruim 300. Uh, dat is een hele scherpe stijging. En eigenlijk kunt u dat... dat niet meer met de gewone manier opvangen. U, u nee, heeft iets nee, nee, bijzonders want nodig, zoals dit. De handel en industrie die gaan wel door. Maar ook door de, dat heeft gewoon te maken met de huidige economische situatie. Die, ja. uh, daar komt ook wel wat onderdrukte druk te staan. En mensen die, kunnen het dus kopen en bij u inleveren. Dat is de bedoeling? Ja, precies. Oké. Okay. Op, op het centrale punt van in, in, in, in Alkmaar dus. Goed. Nou, de oproep is duidelijk, meneer uh, Blekemolen, van de Voedselbank in Alkmaar. Doe eens wat oh. vaker extra boodschappen en doneer het bij de Voedselbank. Dank okay. u wel voor het gesprek. Ja, Straks, na vijf uur, hebben we nieuws onder andere over de Partij van de Arbeid. En we gaan natuurlijk ook nog eventjes terug naar Roland Carros... om te kijken hoe de daar verder wordt getennist. Vanavond BNN Today. Het is een beetje dat verhaal van die van die, kaas soufflé, van die soufflé Die helemaal begint in te zakken. Vanavond om half negen op Radio 1. Nou, dan hebben we het als een beetje, geloof ik. Pooh. Wat een fantastische samenvatting. <laughs> ja. Ik ben onder de indruk. Ja. Ik dacht, ik zoek het even op. Luister en kijk mee op Radio1.nl. Als je naam naar tafel heet, dan kijk je hier. Want dan denk ik meteen dat je prostitueel bent. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.